De commission werd in 1931 opgericht... door de vijf grootste maffiafamilies van New York. En ook de topman uit Chicago, El Capone, hoorde erbij. Tijdens bijeenkomsten werden onder meer ruzies beslecht. Het weer, hier en daar kunnen misbanken ontstaan. Overdag is het vrij zondag met middags in een binnenland stapelwolken... en een kleine kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Simone Wijnands. Goedenacht. Tot 4 uur hoor je hier nog Lust. De meeste kroegen die gaan richting sluitingstijd. En daarom ronden de BNN'ers in Boyd's Bar het onderwerp van vannacht ook af. Verboden liefdes. Verder hoor je dit uur nog Joris en de liefde. Die uh, hoor je voorbij komen. De die beantwoordt nog een luisteraarsvraag. En jij kan jouw liefdesplaat aan gaan vragen via 0800-1121. Dus heb je een plaat waarbij je een mooie herinnering hebt aan je geliefde? Vraag hem aan en bel 0800-1121. Dat allemaal zometeen. Maar eerst de winnaar van de 3FM Award voor beste nieuwkomer. En gisteren nog de gast in BNN's That's Life. Crystal met Buddles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 Een superleuke plaat. Nederlands talent Crystal en Barrels. De laatste ronde zo ook in de bar van BNN. Daar zitten Olaf, Bo, Thijs, Sari en Edwin al de hele avond lekker te drinken... en een beetje te kletsen over het onderwerp van vannacht hier in Lust. Verboden liefde. En wij schuiven gewoon nog gezellig een laatste keer bij ze aan. Bij Verboden liefde is denk ik echt aan twee mensen met een ander geloof... die. Echt niet met elkaar omhoog te halen. Ja, maar, uh, voor Romeo en Juliet ja. Achter ja. De of Oh, nou, ik heb wel. Ik, ik denk dat ik oprecht als zij niet het hoef te komen met een. Uh, met iemand van Marokkaanse afkomst. Is Hè? het zo? echt zo? Ja, nou ja. Ik, ik denk dat. Ze, ze zullen me niet doodmaken of zo. maar ik denk dat daar best wel veel wrijving over ontstaat. En ik denk dat dat echt wel even zal duren voordat dat geaccepteerd wordt. Maar laat je. Laat je de, is dat voor jou, als je een jonge, Marokkaanse jongen zou zien. zou je dan al. is dat direct. Jou ja. niet in vraag? Ik val er sowieso niet op, maar gewoon ja, dat idee dat ik echt met een buitenlandse jongen aankom. Kijk, als die gewoon in Nederland geboren is en hartstikke Nederlands is, dan is dat weer een ander verhaal. Maar ja. is, maar is het, het kleurtje? Is het uh, het geloof? Ja, of geloof. is het de mentaliteit? Geloof, mentaliteit. Maar is nee, is, is meisjes die worden uitgehuwelijk, is dat verboden liefde in onze ogen? Of, uh... nou, dat ik dat vind een het een geen Kijk, als het een geloof van iemand is en uh... Dan gaat het niet over het uithuwelijk. Maar dat een meisje eigenlijk op iemand anders verliefd is. Niet, en ze wordt uitgehuwelijk. Dus zoals ze haar hele leven blijven dromen... van die ene jongen ja. met wie ze niet getrouwd is. Nee, ja, oh, maar dat is een heel onder. ander. Ik vind ja. het geen, niet onder... Dat ja. valt niet onder het, uh, het uh, kopje uh, verboden liefdes. Jawel, tussen die twee. Tussen diegenen die niet met elkaar gaat trouwen. Dat is toch verboden liefde. Ja, maar ik vind het wel niet... zo. Voor de ouders. ja, ja, Ik ja. Ja. Ja. kan dat... me daar niet zoveel bij voorstellen. Nee. Ja, het is, maar... Wij maken, ik tenminste, ik maak dit nooit echt mee in het aangegeven. Ik het ook niet, Het is een hoor. hele benadeelde situatie, denk ik. Uitgenwulkt worden. Het lijkt me echt kut. Dat echt. gezellig. Ja, dat zou ik oh. wel goed voor je zijn. Oh. Oh. liefdes zijn ook liefdes. Ja. ja. ja. Dat is ook een waarheid als een koe. Ook verboden liefdes zijn liefdes. De BNM-bar, Boyd's Bar, die is in ieder geval uh, dicht voor nu. We gaan misschien nog wel even een afzakkertje doen. Maar die hoor je volgende week natuurlijk weer uh, gewoon terug. Maar wij praten hier nog wel verder over het onderwerp van vannacht. Verboden liefde. Dus heb je daar nog iets over te zeggen? Laat het dan eventjes weten via de mail bijvoorbeeld lust.bnn.nl. Of via onze Twitter, daar kun je ook op reageren. Zo krijg ik bijvoorbeeld ook wij als Kortsurvers hebben soms te maken met verboden liefdes. Maar ja, discretie is en blijft ons motto op Twitter. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere. You can feel the electricity all in the air. And it may just be more of the same. But Just gonna let something brand new happen to me And it's alright Lights, Bigger City, kan niet anders dan over New York gaan. Volgens mij een fantastische stad. Ik zou er graag weer eens een keertje heen willen gaan binnenkort. Maar goed, dat terzijde. Zometeen dan praat ik weer met onze huisseksuologe Wil Berghuis. Maar dan met de bedoeling om iemand te gaan helpen... met een probleem op uh, liefde of seksgebied. Wil is van alle markten thuis. Dus heb je iets wat je dwars zit, gooi het op de mail. Lust.bnn.nl en Wil helpt je. Lust Nou vast goed, koffie en de stoeter valt zo als het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Hé, hey, mijn prachtig mooie dag! Hé, hey, mijn prachtig mooie dag! Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag. Lange leden dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nou, vragen hebt over liefde, relaties, seks, alles erop en eraan... dan uh, kun je bij ons zijn. We hebben onze eigen huisseksuologe Wil Berghuis. En je kunt mede naar bnn.nl En Kim heeft dat uh, gedaan vannacht. Uh, Wil, die is ook erbij. Goedenacht, Wil. Goedenacht. Ik heb uh, een mailtje van Kim gehad en die schrijft het volgende. Mijn nieuwe vriend heeft vaak heel veel zin om met mij naar bed te gaan. En alles verloopt goed totdat hij mij wil penetreren. Zijn erectie wordt dan slapper en zijn penis is dan nog wel stijf... maar een beetje plooibaar. Hierdoor is het moeilijk om seks te hebben. Wat is de oorzaak hiervan en wat kan ik eraan doen? Groetjes van Kim. Nou. Ja, nou, dit, uh, dit klinkt als een uh, erectieprobleem. Ja. En uh, de meeste mannen gebruiken hun uh, erectie om te penetreren, om inderdaad die penis in die vagina te stoppen, en uh, dat vinden ze ook heel belangrijk. De, en daarvoor heb je wel een erectie nodig die voldoende hard is en voldoende lang hard blijft. En uh, ja, dat is in dit geval uh, een beetje lastig. Het gaat tot die tijd, uh, uh, zegt ze, gaat het goed, maar op het moment, uh, op het moment suprem, als die uh, met zijn penis naar binnen wil, dan uh, wordt de erectie slap. Nou, dat is een veel voorkomend probleem bij mannen. En um, ja, dat is gewoon een erectieprobleem. En de is het de spanning dan dat, dat ja, het, moment, ja, ja. Dat het op aan moet komen? Zeg ja, maar. precies. Dan, dan, wordt er, dan wordt het vrije meer gericht op het presteren in plaats van het genieten, zeg ik altijd. En uh, dan moet het gebeuren. Dus dan komt er echt een prestatiedruk om de hoek kijken. En uh, ik lees ook uh, mijn nieuwe vriend. Hè, dus ik denk dat ze elkaar ook nog niet zo heel lang kennen. En dan zit er toch ook al wat meer prestatiedruk op... Als, de, uh, ja, als dat je elkaar wat langer kent. Dan is het allemaal niet meer zo belangrijk. Maar de eerste tijd wil je natuurlijk ook graag een beetje een leuke indruk maken. <tiedruk> dus ik denk dat we hier bij, uh, bij haar vriend... ik weet niet hoe die heet... maar dat er wel sprake is van flink wat uh, prestatiedruk... waardoor die erectie verdwijnt op het moment dat die heel erg uh, nodig is... En ik zeg altijd, erecties zijn net mensen. Op het moment dat ze voelen dat er gepresteerd moet worden... dan uh, zijn ze verdwenen. <lacht> en, uh, dus ik, ik ben bang dat dit ook aan de hand is. Maar goed, helemaal, ja, ik, ik doe het zo even hè, uh, uit de losse pols. Maar je, wil je dit echt zeker weten... dat dit een, echt een erectieprobleem is wat tussen de oren zit... zoals de meeste erectieproblemen... dan zou hij ook even bij zichzelf te raden moeten gaan. Van, hoe is het met mijn ochtenderectie? Heb ik die nog? Mm -hmm. uh, gaat dat allemaal goed? Uh, als ik bijvoorbeeld masturbeer... Uh, uh, hoe is het dan met de erectie? Dat hij even kijkt van hey, hoe gedraagt die erectie zich in heel andere situaties. Ja. En als dat wel goed is, hè, maar het is alleen op het moment van, uh, van net voor uh, het penetreren, ja, dan, uh, dan ga er maar vanuit dat het te maken heeft met het willen presteren. En wat kun je dan in zo'n geval het beste doen? Uh, niet meer presteren, maar genieten. Uh, dus ik zeg dan vaak tegen mannen: van nou, als dit zo is, probeer dat eens dus even voor jezelf duidelijk te krijgen. Heb het erover met je partner. En probeer dan de eerste tijd uh, te vrijen. Niet gericht op het uh, presteren, maar gericht op het genieten. Dus laat die erectie even voor wat die is. He, probeer uh, te vrijen zonder penetratie. Probeer lekker met je handen te vrijen. Probeer lekker te knuffelen. He, dus, uh, probeer en probeer even... gewoon die drukte gewoon vanaf? Ja, ja, probeer die druk er een beetje af te halen. En dan merk je op een gegeven moment... Dat, uh, dat vanzelf eigenlijk die erectie ook weer, uh, weer mee gaat doen. En als nou blijkt dat het dus uh, dat hij echt gewoon een probleem is, dat niets in, uh, in zijn koppie zit, zeg maar, ja, kan nou, hij dan wat het me sterk beste. Lijkt, naar... maar... Ja, dan, dan moet hij even langs de huisarts en dus nooit door naar een uroloog. Maar zeker, ik weet niet, wat ik hieruit begrijp is dat het een jonge vent is, maar dat is misschien mijn interpretatie, maar over het algemeen, erectieproblemen zoals dit bij jonge mannen. Nou, dan is, is het maar een hele kleine kans, maar een beperkt aantal, uh, 0,03 uh, uh, percentage, dat het ook echt iets lichamelijks is. Dus uh, daar ga ik echt niet van uit. Nee, dus in eerste instantie niet meteen naar de dokter rennen, maar gewoon nee. even een beetje de druk eraf en checken ja. of alles uh, werkt ja. zoals het moet in andere situaties. Ja. En dan, uh, dan pas weer verder kijken. Ja. Oké, okay, nou ik denk dat Kim hier wel wat aan heeft. Dank je wel, Wil, en tot volgende week weer. Nou, helemaal graag gedaan. Oké, okay, dag. Lust. Somehow we can, as fast as we we Fine. We're stacked up on the starting line, racked up, all in a row. On your mark, get set, go! At some point, we feel that we need to increase our velocity quickly. We build up the speed and then never look back again. Things. We do a of the important things Happiness, whatever that may mean Friends and family, hopes and dreams Slow down, there isn't any hurry now Sit back, take a look around Relax, ain't nothing to worry about Everything will even out Once you go and slow it down But the fact is that life is not a race one day it's all gonna end So smell those roses as you pass by them Some folks tend to forget Well, some girls never it out. Oh, yeah, what you give is what you will get People do the math now Slow down, there isn't any hurry now Sit back, take a look around Relax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 lost in the hustle and the bustle, and we make a big fuss over nothing at all. We get caught in the never end of struggle, never knowing where we're going, why we're even going on. Where do, we think we are? where do you think you are? Somehow it got in our heads to go as far as we can, as fast as we can, but we still don't understand the reasons why it just isn't worth it all. Time Tickin' along Your heartbeat Keeps beating strong But one day It will be gone So listen to your beat now <laughs> Slow down Slow down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 even heel rustig aandoen lijkt me een heel goed idee om uh, tien voor half uh, vier s'nachts. Je hoorde in ieder geval uh, Jesse D en Slowdown... Iedereen heeft wel zo'n plaat waarbij je altijd moet denken aan zijn geliefde. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf met uh, onder andere Lover van de Nederlandse band Solo. Heel mooi liedje, moet je zeker eventjes gaan opzoeken. Dan moet ik altijd denken aan toen die tijd toen je net verliefd was. En uh, nou, het natuurlijk verschrikkelijk was als je een week van elkaar gescheiden was. En als ik dan dat liedje hoorde, oh, dan dacht ik daar aan. Dacht ik, oh, was ik maar bij hem, was ik maar bij hem. Nou, dat herken je vast wel. Jij hebt vast en zeker ook zo'n plaat en die ga ik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 Mooi liedje van Jonathan Jeremiah, Happiness. Ja, de liefdesplaat. Ik denk even zo'n plaat waarbij je altijd moet denken aan uh, dat ene bijzondere moment met uh, je geliefde. Uh, dat liedje van jullie samen. Uh, zo'n plaat. Die die wil ik hier voor jou draaien in lust als je me natuurlijk vertelt welke plaatje je wil horen... en wat voor verhaal daarbij hoort. Jan Jaap, goeienacht. Goeienacht, Simone. Um, jij hebt een praat die je wil uh, horen hier. Zometeen mag je vertellen welke plaat dat is. Maar uh, eerst het verhaal wat erbij hoort. Ja. Uh, het verhaal gaat uh, over uh, mij en mijn uh, vrouw. We zijn twintig uh, jaar uh, samen. en uh, nou, Een relatie die niet altijd even... Vlekkeloos uh, uh, verloopt. Uh, verlopen is, moet ik nu helaas uh, zeggen. En, uh, nou, want want uh, zij is overleden. Nee, mevrouw is niet overleden. Nee, gelukkig niet. Nee, mevrouw heeft uh, zes weken geleden uh, besloten om uh, nou, bij mij weg te gaan. In die zin, uh, de stekker eruit. Uh, Oké, okay. dus de, de relatie en, is dood. Ja, de relatie verbroken. Ja, en uh, nou, ja, goed. Uh, met name in deze tijd uh, ben ik. Uh, Denk ik van geef vooral nu niet op, volop emotie en verdriet en uh, samen drie gezonde kinderen en uh, nou ja, proberen bij elkaar uh, in ieder geval als uh, volwassen mensen met elkaar in uh, contact te blijven. Mm -hmm. en, uh, nou, het is nu zes weken geleden en uh, nou ja, we merk ik nu al wel dat er, uh, doordat we als volwassen mensen blijven communiceren en uh, zorgen voor de kinderen en niet met modder gaan gooien enzovoort enzovoort. Maar wat was dan? Uh, wat ging er mis? Wat, want jullie zijn twintig jaar bij elkaar, zeg je, dus dat is echt ja. wel... dat is niet zomaar iets, dat is nee. geen kattenpies, zeg maar. Maar nee. waar ging het mis? Nou, niet echt een concreet punt aan te stippen van, nou, dat is de, voor haar druppel, maar het... Uh, het uh, grote punt is eigenlijk dat mijn vrouw gewoon uh, uh, uh, enorm sterk is om constant de oude koeien uit de sloot te halen. Dus dingen van tien jaar terug, uh, uh, als het op het moment even niet lekker loopt, weet je dat weer rakeling of makkelijk op te rakelen. En dan uh, uh, uh, uh, gaan we het daar weer over hebben. Mm -hmm. Zo, ik dan denk: van ja, maar daar hebben we het al uh, eerder over gehad. En uh, dat is, volgens mij is dat afgesloten, maar uh, nou ja, op een of andere manier heeft ze daar moeite mee... dat, dat, uh, dat er toch weer bepaalde dingen uh, uh, gebeuren en dat gaat om... Om wat voor uh, dingen gaat het dan? Uh, nou, dat ik uh, een enthousiaste man ben die heel uh, veel wil en heel veel kan en heel veel doet. En uh, mijn vrouw doet dat helemaal niet. En uh, dat is prima. Ik bedoel, ik, uh, uh, en dat uh, moet je zien in, uh, in hobby's, in werk, in, uh, in, in sport, in... Uh, vriendschap, uh, inkoken, nou ja, uh, uh, En dat vond zij niet oké? Okay. Zij, zij is meer een beetje het uh, type op de bank zitten? En, uh... ja, ja, niet. Zo, ja. Dat, dat, zo, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, dat maar dat, dat klinkt man. eigenlijk alsof jullie helemaal niet bij elkaar passen dan. Ja, dat hoor ik nu deze fase heel erg veel. Dat de mensen zeggen, van, ja, Jaap, ik heb eigenlijk nooit begrepen wat je bij je moest. Ja. Maar toch, als je twintig jaar met elkaar volhoudt... Dan, dan moet er aan de andere kant ook wel iets zijn... Wat je dan zo in elkaar aantrekt dat je het ja. niet los kan laten, toch? Wat, ja. wat was dat dan? Ik wil het ook niet loten. Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk waar ik nu enorm aan, aan, aan, aan het zoeken ben. Kijk, je kunt het heel makkelijk gooien op... Ja, we hebben twintig jaar samen en uh, dat is waar het eigenlijk om gaat. Maar uh, ik hou van, van Minette om, om, om wie ze is. En dat is haar, uh, uh, haar, uh, uh, haar warmte, haar slimheid, haar... Uh, uh, liefde voor uh, onze kinderen. Uh, nou, misschien ook wel een beetje dat, uh, dat ontzettende onvoorwaardelijke liefde die ze voor mij die 20 jaar heeft uh, uh, laten zien en laten voelen. Dat, uh, ja, wat ik misschien, uh, uh, uh, nou, niet misschien, waar ik wat moeite mee heb. Ik zou dat eigenlijk wel willen, maar dat kan ik eigenlijk niet. Maar het klinkt een beetje alsof jij eigenlijk zelf niet zo'n problemen had of hebt met de verschillen tussen jullie. Nee. En zij dus juist wel? Ja. ja. ja. Dat, dat is ook ja. best wel apart. Maar wat, wat, wat wil zij dan? Hebben, jullie hebben ongetwijfeld met elkaar over gesproken. Je gaat niet zomaar ja. uh, nee. uit elkaar. Nee. Nou, ja, dan, dan, dan gaat het naar een climax. En dan, uh, uh, nou, dan besluit je dan al mijn vrouw dan in dit geval met elkaar te gaan. En waar we, waar we nu voor kiezen uh, is een uh, uh, maand of drie uit elkaar. Uh, wel een korte afstand. We hebben drie uh, jonge kinderen die nog naar school moeten. En uh, nou ja, opnieuw eigenlijk uh, ontdekken wat we voor elkaar voelen. En uh, uh, uh, nou ja, goed, in het begin ben je natuurlijk heel emotioneel. En uh, weet je het allemaal even niet meer. Dus dan kun je ook niet zo heel makkelijk uh, uh, ergens over besluiten. En dan wil ik dat ook eigenlijk helemaal niet. Want dan ga je dat doen in emotie. En mm -hmm. dat, uh, nou, volgens mij is dat dan niet zo heel erg gezond. Dat is mijn... Uh, en maar wat, wat, wat ik wil is terug naar mijn meisje. En uh, wat zij uh, uh, eigenlijk uh, uh, wil is uh, ervaren en voelen hoeveel ze nog van me houdt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar, ja. maar het klinkt ja. allemaal zo ingewikkeld terwijl het zo simpel zou kunnen zijn. Ja. Gewoon, ja. Uh, hoe, jullie houden nog van elkaar, daar komt het eigenlijk wel ja. neer als ik jou zo, uh, zo ja. hoor. Ja. En, en, toch, ja. en toch werkt het niet? Nee, en toch werkt het niet. Nee. Hm. nee. Nee, ja, ik, ik, ik, ik, ik begrijp het niet, maar jij ook niet. Ja. Nee, dat is het nee. punt. Ik ga het aan uitleggen. Het blijft nee en dat, nou, misschien zit er nog wel meer onder de hoed wat ik nog niet weet. Dat kan hè, dus, ik bedoel, we zijn zes weken verder. Dus, uh, dat er ja, misschien dus, een verboden liefde ook nog om de hoek komt ja, kijken, ik hoop bedoel het niet, je? maar dat zou zomaar kunnen. Ja, daar hebben we het vannacht over gehad. Dus uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, daar heb je ja. wel, of tenminste daar hou je ook wel rekening al, mee dat zoiets rekenen. zou ja. kunnen spelen? Ja, ja. ja. Ja. Oeh, dat maakt het wel even wat lastiger, denk ik, ja. als dat nog uh, erbij komt kijken. Maar ja. zou je daar overheen kunnen stappen? Ja, jammer. Ja, echt. Ja, dat klinkt heel gek, maar uh, ja, of misschien, uh, ja, daar zou ik overheen kunnen stappen. Ja. ja. ja. Nou, nou, vooral gewoon mijn liefde en... Uh, ja, nu ben ik zes weken verder en ik heb nog geen moment het gevoel dat ik denk van... Uh, nou, ik ben blij dat ik vanaf ben of, uh, of wat dan ook helemaal. Nee, nee je zou zeggen nee. dat dat op een gegeven moment dan wel zou moeten komen ja. of zo. dat je het gevoel hebt van het is de juiste beslissing. Maar dat heb ja. jij in ieder geval absoluut uh, niet. Nee. nee, dat kan over twee weken wel zo zijn. Maar uh, dat geeft nu in ieder geval niet een kans. Dat zeg ik ook, want ik geef het ook aan de mensen in mijn omgeving van... Uh, nou, Jaap, de, nou ja, stop je ermee. Als het klaar is, geef je het op. Nee, geef niet op. Ik, ga ook, ik kijk ook niet naar waar het zit. Strand, ik hou het drijvende. Ik geef het niet op. Nee, en dan denk ik weer aan Peter Gabriel en uh, Kate Bush. Ja, want zo, daar, we, daar ja. moeten we natuurlijk ook nog naartoe op de een of andere manier ja. voor het vergeten. De liefdesplaat. <lacht> jij, ja, ja, ja, je, je verklapt het al eventjes. Je wil uh, Peter Gabriel horen samen met Kate Bush. Ja. En waarom is die plaat zo, uh, zo speciaal? Ja. Ja, nou inderdaad, alleen al de, de titel uh, Don't Give Up, geef niet op. En dat geldt denk ik, uh, uh, nou in dit geval voor uh, mij waar ik nu sta, blijven vechten en niet, uh, nou gewoon in je achterhoofd houden wat je wel hebt samen. En niet wat je, uh, wat, je wat je vooral niet hebt samen, hè, wat we wel hebben, dat is heel erg veel. Ja, en hoe, hoe, hoe Pieter Geelbe en Kate Bush dat samen bezingen, nou de mensen moeten het elk even op YouTube een keer het filmpje kijken. Als je een beetje gevoelig bent dan... Uh, ja, het duurt niet lang, dan uh, lopen de zo over je wangen. Vraag okay. dan morgen zon. No. En, uh, ja. dat, gaan we, dat gaan we zeker doen. Ja. Jan-Jaap, bedank je wel. Heel veel sterkte. En uh, Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. Die is dan uh, voor jou. Dank je wel. Fijne nacht nog. Dank je wel. Hetzelfde. Daag. this proud land we grew up strong we were wanted all along I Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. Mooie plaat, de liefdesplaat van Jan Jaap. Die, uh, vertelde, die net vertelde dat hij in scheiding ligt met zijn vrouw... maar eigenlijk daar nog helemaal niet aan toe is. En eigenlijk stiekem wel heel graag wil dat het weer goed komt. Dus vandaar Don't Give Up. Als jij nou uh, zoiets hebt van... Hey, dat is tof. Ik uh, heb ook zo'n liefdesplaat waar ik een uh, verhaal bij heb. En die zou ik heel graag hier in Lust willen terughoren. Dan kan dat. Uh, dan is het handig om alvast eventjes te gaan mailen. Want dan uh, kunnen we dat volgende week bijvoorbeeld doen. Moet je even mailen naar lust.bnn.nl. Dus lust.bnn.nl, jouw liefdesplaat. En zet er ook eventjes bij uh, waarom je die graag wil horen dan. Verslaggever Joris Kreugel die is de hele dag weer op pad geweest... gewapend met zijn microfoon, op zoek naar mooie liefdesverhalen... gewoon zo van de straat geplukt. Luister naar wat hij vandaag tegenkwam. Er staan hier drie heren voor me en uh, die hebben heel veel gedronken... Nou, oh helemaal mee. wacht even dat maar even heel... serieus even nee. over liefde als jij aan liefde denkt wat denk je dan aan? Aan mijn ex. Aan kapotte dromen. Uh, nergens aan. <laughs> dat klinkt ook hartstikke depressief. Daarom zijn we hier. Ja, daarom wilde ik eigenlijk juist doorlopen toen ik hoorde dat het daarover ging zeg maar. Ja. Maar goed vertel eens even. Mijn ex. Ja je ex. Nou, vertel maar hoe is het uitgegaan? Dat zeg ik niet. Oh, dat wil ik niet. Mag ik dat vertellen? Nee, ik kreeg, ik kreeg heel zeg maar, nee, Zijn, nee, nee, nee, zo, zijn nee, nee, zusje heeft leuk, heel, leuk, ja. heel, heel, heel leuk doorverteld aan uh, zeg maar, zijn vriendin... wat voor leuke dingetjes hij allemaal heeft gedaan. En wat voor dingetjes waren dat? Gaan. Dat kunnen de mensen thuis nee, ook wel raden, ja. toch? Hey, maar dat is best wel leuk, eigenlijk, even een analyse van jouw vrienden over jouw liefde. Ik snap het heel goed. Waarom? Als je, 19 of nee, hij, als je 19 of 20 bent, dan moet je niet een vaste relatie hebben. Weet je, anders gaat het later fout. Dus het is beter dat het nu fout gaat in plaats van later. Absoluut. Ja, Zei je de juiste tegenkomt. Ja, maar dat is op zich zo'n utopie. Wat is de juiste? Dat vind ik meer een vraag zo van, ja, wat is nou de juiste vrouw? Want, want altijd zie je wel in een andere vrouw iets beters of net iets anders... waarvan je denkt van, goh, dat is misschien toch nog wel ah, ja, leuk. Dat, dat, ligt dat ligt aan de psychologische achtergedachte. Dat zijn hele wijze mensen hoor. Dat je <laughs> altijd naar meer verlangt dan dat je hebt. Dat is net als met geld. Als je 25 euro... Verdient. Dan denk je, oh, ik wil te reizen. Op een gegeven moment raak je gewoon de weg kwijt. Zo is het ook met vrouwen, weet je. Als je een mooiere vrouw ziet, denken, denk je, oh, ik wil dat. En dat heb je dan altijd, net als geld. Maar jij was degene die niks zei, hè? Nee, ja, ik de ben vraag, wat is liefde? De, wat is liefde? Ik vind het een moeilijk onderwerp. Liefde is wat ik voor mijn moeder voel. Jullie ja. zijn alle drie dus vrij gezellig. Ja. Nu ja. wel, ja? Ja, absoluut. Kijk, trouwens, die trek van pervers heel toevallig. <laughs> maar hij zegt zo: liefde is jaloezie, bedrog, wrok en haat. Dus kortom tijdsverspilling. Dat is het gewoon. Totaal niet mee eens. Maar Want? Ik, ik denk als je de juiste vrouw tegenkomt... die. Wat is de juiste vrouw dan? Ja, kijk, de okay. juiste vrouw is... Wat is jouw juiste vrouw? Wat is jouw perfecte die, die vrouw? De juiste vrouw is die evenveel van mij houdt als ik van haar. Dat en in het, het verle... in het verleden heb ik het gevoel gehad dat ik altijd meer hield van mijn vriendin dan zij van mij. Maar als je, je dan allebei een klein beetje van elkaar houdt, dan hou je net zoveel van elkaar... Nee, nee, branden. ik zou je zeggen, als het andersom is geweest, want dat heb ik ook een keer gehad, dan is de spanning er vanaf en heb je er geen zin meer in. Dus het is heel moeilijk, het is wat je er persoonlijk zelf van vindt. Ik moet altijd meer moeite doen voor diegene dan diegene moeite doet voor mij, want anders vind ik er niks meer aan. Dus het is echt persoonlijk. Ik Ja, triggeren. Ja, het is wat jij zelf. Het is wat jij zelf onder liefde verstaat. Want daarom gaven jullie ook alle drie een verschillende antwoord. Maar wat is je ideale liefde dan? Ik, de, ik denk dat ik daar nog achter moet komen eigenlijk. En je komt steeds dichterbij dat datgene wat jij denkt dat het moet zijn. En daar ben ik nu nog naar op zoek. Mooie liefdesverhalen, die vind je dus gewoon op straat. Joris, die hoor je hier elke week met zijn liefdesverhalen mooie reportages. En uh, zometeen dan hoor je hier nog uh, meer leuke plaatsen, veel mooie muziek. En dit is eerst Within Temptation Faster. I can't sleep, cause it's burning deep inside. I guess I'll leave. I'm on fire, running wild.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 Ik denk dat je wel kan stellen dat zij een van de mooiste stemmen heeft qua zangeressen van uh, Nederland. een van de mooiste zangeressen van Nederland. Sharon Den Adel van Within Temptation met uh, Faster, de akoestische versie dan die hoorde je. Op de mail krijg ik, uh, op lust.bnn.nl, als je daar naartoe wil mailen, krijg ik een mail van... Uh, even kijken, van wie is het? staat geen naam. Oh, van Richard. Hoi Bienen. In het voorjaar van 2008 heb ik een Irenees meisje van 22 leren kennen via een chat site... Zelden had ik zo snel leuk contact met een meisje. We hebben ook direct telefoonnummers uitgewisseld. Ik ben een niet praktiserend Rooms-katholiek opgevoede man En was toen 27. En de band die we hebben weten we al drie jaar lang geheim te houden voor haar ouders. Ze bellen dan ook diep in de nacht, zoals nu. En luisteren regelmatig naar jullie programma. Aangezien ze bang is om beperkt te worden in haar vrijheden. Als haar ouders erachter komen, want ze studeert nog. Ik heb eigenlijk altijd een huisgenoot gehad. En daarom konden we eigenlijk alleen in de trein afspreken... in het liefst lege compartimentjes. Want er kon altijd de kans zijn dat ze bekende mensen tegenkwam... die haar ouders kennen treinreizen in de beginjaren tussen Venlo, Dordrecht en Den Haag. Die zullen me altijd bijblijven als mooie herinneringen. We hebben het er nog vaak over. En in het begin was het best wel confronterend om te zien hoe mensen reageren als we samen gezien werden. Vooral omdat zij haar hoofddoek is blijven dragen. Maar aangezien geen mens hetzelfde is, zal er altijd iemand zijn die een afwijkende mening heeft als de jouwe. Dus storen we ons er nauwelijks meer aan de buitenwereld. Als we samen zijn, hebben we alleen oog voor elkaar. Tegenwoordig spreken we steeds vaker bij mij thuis af, omdat mijn huidige Huisgenootje, heel schappelijk is qua onze vriendschap en wat de toekomst brengt, daar hebben we geen weet van. We leven echt van moment naar moment en dat is voldoende. We zijn echte hartsvrienden geworden en zullen dat ook blijven zolang als er tijd aan ons gegeven wordt. Nou, best wel een heftig verhaal over een verboden liefde, dus dat is waar het vannacht hier in lust helemaal om uh, draait. Als jij er ook nog iets over wil. Uh, kwijt wil aan mij, kun je bellen 0800 1121 of dus mailen zoals Richard deed naar lustbnm.nl. Dit is Kate Pink! Read that book. In lust op uh, Radio 1 van BNN. Luc, ik denk de one and only is uh, naast mij aangeschoven van 4.7. Zo meteen om uh, 4 uur. Dus ja. Wat uh, gaan jullie doen ik, vannacht? Uh, verboden liefdes gaan we het over hebben. Uh, uh, uh, wat? <laughs> nee. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Nee, daar hebben wij het vannacht al over gehad. Verboden liefdes, heb jij daar iets mee? Maar... Een, foto, een fotootje van mijn Twitter. <laughs> uh, verboden liefdes. Nou, niet, nee, eigenlijk niet heel erg. Nee. Nee, ik denk, nee, ik heb niet echt een verboden liefde. Op het werk, ja, ik weet niet, is dat... Ja, zo'n ja, affaire op het werk was ik een keer gehad. Ja, het ligt aan of de werkgever het goed uh, <laughs> ja, keurde. Nee, ja, okay. ja, die wist er wel van, maar die, ik weet niet of die, er echt, echt, uh, of die het echt goed keurde of niet. Maar ik was een keer gehad. Maar ja, is dat ja, is ook wel een beetje verboden liefde, toch? eigenlijk... Er werd erover geloofd door Nou collega's? Nee, maar er, er werden wel, werden wel uh, uh, als, uh, uh, als mensen daar dan, uh, toen mensen daar kwamen dat dat gebeurde, dan wordt het wel vragen gesteld: van zou je dat wel doen en zo? En zo moet je wel, sa moet je wel gaan samenwerken met, uh, met, met, met iemand met wie je uiteindelijk dan een relatie hebt. Moet je dat er wel doen. En wat want was dat... jouw conclusie? Nou, ik vond dat dat heel goed kon, want uh, uh, ja, waarom niet? Ik bedoel, de, de, ik had daar zelf helemaal geen moeite mee. Uh, dat dat zo was. Dus, uh, en, ik, uh, en, en ik vond het ook wel gezellig, want dan zag je elkaar een beetje op het werk en zo. Dus ik vond het niet echt. Het begon eigenlijk nooit als. Ik heb het nooit gezien als, als een verboden liefde. Oké, okay. yeah. en, en mensen zijn er wel aan gewend. Het is dus niet dat je nog scheve gezichten krijgt of zo. Nee, of nee. andere collega's of Ik, uh... ik, zie, ze, ik zie ze niet. En je ik ziet ze niet, oké, okay, en nee. dat is dus natuurlijk achter, achter ja. je rug om. Ja, zo, zo gaat dat dan. Ja. Ja. Oké, okay, maar uh, niet over verboden liefdes dus, maar vertel me zo meteen wat jullie dan uh, wel gaan doen. na en White Knuckle Ride. Zit me hier toch een partij te swingen naast me. Ja. Luc in op uh, Jamiroquai en uh, White Knuckle Ride, die hoorde je. Um, lust, ja, dat zit er eigenlijk uh, zo goed als op. Maar we gaan gewoon lekker door met 4-7, zometeen. meteen. Ja. En wat, uh, wat ga je allemaal uitspoken? Nou, wat, wat, ik vermoed zo dat het al eens een energieke show kan worden. Want ik heb, ik heb echt supergoed geslapen. Je ziet er voor... ook wel redelijk fris uit. Zee, ja, ik, ja, ja, ja. Ik, ik slaap altijd voorafgaand aan dit programma. En normaal gesproken ga ik dan zo rond half tien naar bed toe. En dan denk ik van nou, dan, uh, dan slaap, ik, uh, slaap ik drie keer laat. Het is een beetje een gekke tijd om te slapen. Dus drie keer laat slaap ik dan pas. En dan, uh, uh, uh, en dan, nou, en, en dan word ik rond een uur of twee weer wakker ongeveer. En dan heb ik een paar uur geslapen, 3,5 uur. Alleen nu leek het wel alsof er geen einde kwam aan de nacht. Dus ik heb echt gewoon, echt, ik sliep om, om kwart over negen. en Uren en uren kunnen slapen. Ik denk dat ik al 5,5 uur heb geslapen. Dus ik ben helemaal hippig. Oké, okay, en denk je dat het voor de mensen die nog een beetje half op aapgaap in bed liggen ook. Uh, wordt het niet te heftig allemaal? Nee, maar? ben je gek. Nee, hoor, helemaal. Niet. En waar gaat het dan over vannacht? Nou, um, ik, uh, uh, het is wel grappig. Ik was bij de supermarkt. En, uh, uh, en toen zag ik een, een open kar aankomen rijden. Ken je dat open kar fenomeen op zaterdagmiddag altijd? Nee. Nee. Er zitten dan allemaal jongetjes op. En die zijn dan kampioen geworden met hun voetbalteam. En die oh. schreeuwen Kampioen! Je kampioen. <laughs> nou, bent echt een e beetje hyper. Ja, nee, maar echt open kar fenomeen is het allerleukste... wat je als, als kind mee kunt maken. Dat je op een open kar mag. En toen dacht ik ineens... misschien wel leuk om te hebben over... Uh, welke, wat de meest belangrijke prijs is die je zelf ooit nog won. De, de mooiste de meest belangrijke prijs die je ooit in de wacht hebt gesleept. Daar gaan we het over hebben. Ah. Ja, telefoonnummer, even noemen. Ja, doe maar. 0800-121-0800-121. Dus de meest belangrijke prijs die je zelf ooit hebt verdiend. Die voor jou dus het meest belangrijk Precies. was, neem ik aan. Ja, ja, ja. Oh, Oké, okay. ik, ik ga er ook even over nadenken. Doe dat. Want dat uh, vind ik uh, interessant. Zometeen dus de meest belangrijke prijs ooit in 4-7. Daar gaat het over met uh, Luc Iking. En uh, volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe lust. Ik wens je nog een uh, hele fijne. Nacht zometeen het nieuws hier met Mark Visser. Radio 1, 1, 1 Lust. En.